Fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op een druk kruispunt in Melbourne is een man ingereden op voetgangers. Volgens de Australische politie gebeurde dat met opzet... maar was er geen sprake van een terroristisch motief. Veertien mensen zijn gewond geraakt. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. De chauffeur is opgepakt. Hij is een Australiër van Afghaanse afkomst... en is een bekende van de politie. Hij heeft een geschiedenis van drugsgebruik... en heeft psychische problemen. Er is nog een tweede man aangehouden. Hij stond met zijn smartphone te filmen bij de aanslag... en had drie messen in zijn tas. Maar onduidelijk is of hij iets met de aanslag heeft te maken. De Drentse sociale werkplaats Alescon... moet honderden uitzendkrachten alsnog in vaste dienst nemen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. Er werden honderden arbeidsgehandicapten ingehuurd... via een uitzendbureau dat Alescon zelf had opgericht. Alescon was daardoor goedkoper uit... omdat het de mensen niet in vaste dienst hoefde te nemen. William Moorlach, nu kamerlid voor de PvdA, was tot voor kort directeur van Adescon. Zijn partij verzet zich al jaren tegen dit soort schijnconstructies. In trouw zegt Moorlach dat hij ervan uitging dat het in dit geval mocht. Een veerboot met zo'n 250 mensen aan boord is omgeslagen bij de Filipijnse hoofdstad Manila. Volgens een Filipijnse krant zijn er zeker vier doden. Meer dan de helft van de opvarenden zou zijn gered. Een passagier heeft gezegd dat de veerboot onder rustige omstandigheden was vertrokken... maar daarna in zwaar weer terecht was gekomen. Volgens de militaire vakbond VBM is er nog altijd veel mis op de Oranje kazerne in Schaarsbergen. De bond reageert op een bericht van de Volkskrant. Volgens een vertrouwelijk rapport hebben militairen op de kazerne op grote schaal drank en drugs gebruikt en werden vrouwen meegenomen. Defensie zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar de vakbond betwijfelt dat. Het weer, het blijft bewolkt en het is nevelig. Af en toe valt er regen of motregen. Het is zo'n 9 graden. Morgen ook bewolkt en nevelig. En dan wordt het 6 tot 10 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A2, Utrecht-Amsterdam, tussen Maarsen en Apkoude. Ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Ga je voorlopig maar om via Hilversum. Rij op de A28, Amersfoort-Svolle. Daar kom je in de file tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar ook 20 minuten vertraging. Er ligt een vrachtwagen in de berm. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men. nu. ZFM. Mee kon vieren. Wat is ook kalender thuis? En dan zei ik, wat voor dag is vandaag? Koetje, koetje dag. Nou, dan vieren we koetje, koetje dag. Alles vieren Kerst, Pinksteren. Hemelsvaart. Jonkipoeren. Eh, Ramadan. Eh, nou ja, de ramadan was iets. Kenen mensen de ramadan? Ja, er zijn er acht. Er is niet. Uh. Kort uitleggen, de ramadan is de vaste maand. Er zijn mensen bezig hun lichaam en hun ziel te reinigen in 30 dagen of 29. Hangt een beetje van de stand van de maan en de zon af. En uh, persoonlijk denk ik, denk ik dat sommige mensen daar meer tijd voor nodig hebben. Maar goed, het is persoonlijk. Ja? En de gedachte achter de ramadan vind ik mooi. He, want je voelt namelijk die maand mee hoe het is als je het allemaal niet hebt. He? Niks eten, niet drinken, niet roken, geen seks, niks. Van zonsopgang tot zonsondergang. En dan voel je mee met die mensen die het allemaal niet hebben. En vrolijk hè. Het is een vrolijke onderneming. Heel vaak als mensen vasten, zijn ze sagarijnen. Hé, hey, dan moet je niet vasten. Een vrolijke vaster telt voor twee. <lacht> en ik word wakker tijdens zo'n ramadandag. dag, heb ik een wekkertje dat zegt dag. Dan denk ik, hé, hey, dag. <lacht> Kijk, dan word je al vrolijk wakker hè. En dan denk ik s'morgens vroeg zo aan die mensen die... Ik denk dan aan eten! Dat kan niet. Het is ramadan. Oké. Okay. En dan moet je over straat, hè. En dan moet je de mensen helpen op straat. Gezondheid. is Je Je moet de mensen helpen, die het niet hebben. De junks, de zwervers, je moet ze allemaal helpen. De daklozen, iedereen. Tijdens de maand ramadan moet je ze helpen. In Amsterdam zijn er een hoop, hè. Meneer! Ja? Heb je een euro voor mij? Waarom? Ik wil een broodje kopen. Ik heb honger! Ja, ik ook. Kijk, <lacht> Krijgt het voor mij een euro. Maar lekker broodje kopen. Geen gekke dingen verkopen, hè. Gewoon een broodje. Of een krentenbol. Ik zou een krentenbol kopen als Dat is lekker, man. Een krentenbol. Echt lang niet gegeten. Een krentenbol. Vanavond het eerste wat deze jongen gaat doen, is krentenbollen kopen. Of een ballisto. Je moet een ballisto, man. Dat is een lekkere ballisto. Met krenten, rosijnen, chocola, biscuit. Oh, man. Het water loopt in de mond als dus ik denk aan een ballist. Swerver! Dat kan niet, je geeft hem wat, hè. En jij eet niks van zonsopgang tot zonsondergang. Nou heb je van die hele rijke, slimme moslims, die pakken het vliegtuig naar Lapland, want daar schijnt maar één uur de zon. Tenminste, ze pakken niet het vliegtuig, hè? ze kopen een ticket voor het vliegtuig naar Lapland. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Nou, laten we elkaar wel goed begrijpen hier vanavond. En daar, hè, waar het moeilijk is om te vasten. Een warm, droog land. Ethiopië. Een moslim in Ethiopië. Je mag de hele dag niks eten, dan mag je eten. Nee, nee, nee. Oh, kan ik daar wat aan doen? Dan denk ik, hé hey jongens in Ethiopië, word boeddhist. Want boeddhisten vasten niet. Als ik vaak naar die dikke Boeddha kijk, denk ik, nou, hij vast niet. En twee maanden na de Ramadan is het uh, suikerfeest. En op de kleuterschool vroegen al die kleuters, toen ik erop zat, vroegen aan mij één ding. Waarom kopen jullie een schaap? Zeg ik Ja, vind, vind, vind mijn vader leuk? Dan mag de schapen eens een keer bij ons thuis. Maar uh, mijn vader zei: Hij stinkt, hij moet eerst douchen. Ging mijn vader met de schapen naar de douche, maar was glad, zei mijn vader daar. Toen gleed de schaap uit, ging die dood. Zei mijn vader: Nou, kunnen we net zo goed opeten, jongens, hij is dood. <lacht> ik kende dat hele verhaal niet, man, ik verzon maar wat. <lacht> maar het allermooiste vond ik nog: dat is afgelopen jaar gebeurd. 5 december. De ramadan was afgelopen en Sinterklaas kwam. Dat gebeurt eens in de 350 jaar. Ja? En toen dacht ik, dit is een teken. Dit is een teken van iemand, van iets, dat het wel kan, hè, op zondag. Want hier was hij zijn in Amsterdam, ja we moeten Sinterklaas vieren, nee we moeten ramadan, nee. Hé, hé, hey, hey, vier het allebei! Vier het allebei! Daar moet je mee spelen, daar moet je mee een beetje mee integreren. Denk ik denk oké, okay, wij moeten beginnen, wij hebben op 5 december het paard geslacht. <lacht> Het is nog een hele klus hè, zo'n paard te douchen krijgen. Rechts die belde op. Ja. <lacht> Oude <het> paard! <lacht> Je wordt eruit geknipt hè mevrouw, dat begrijpt u wel. <lacht> Oké, okay. Nee, ik weet niet of Lingo er eigenlijk heen gemaakt heeft. Maar in ieder geval, John, Paul en George hebben allemaal uh, eigen kerstplaten gemaakt. En dit was hem van George Harrison. Uh, ding, dong, ding, dong. Heel mooi. En, uh, we hebben nog een artiest in het licht. En daarna gaan we even proberen contact te zoeken met uh, onze uh, uh, sport-icoon uh, uh, Henny Ruckert. Maar eerst nog even artiest in het licht: Artiest in het licht. En dat is Marco Borzato. Ik heb je nooit voor mij alleen. Je deelt je lieve hart met iedereen. Zo vrij, maar je houdt van mij. Je bent er wel en je bent er niet. Zoveel dingen waar je iets in ziet naast mij. En dat is nou juist de reden dat ik zoveel van je hou on the pen, Je komt en je gaat als je gaat, maar ik weet zeker je komt vroeg of laat bij mij voorbij. En net als ik denk dat ik je ken, is het of je net weer anders bent voor mij. En dat is nou juist de reden dat ik zoveel van je haal.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 Borzato. Geboren in Alkmaar. Als uh, zoon van Roberto uh, Borsato en Mary de Graaf. En uh, met zijn moeder is uh, ook vrij beroemd. Dus dankzij haar, haar bruidsmode vooral. Uh, het gezin uh, verhuisde oorspronkelijk naar Italië. Waar Borsato's vader Roberto een restaurant aan het Gardameer ging runnen. Uh, zijn vader overleed in 2009. En Marco heeft veel tijd in Italië doorgebracht. En spreekt uitstekend Italiaans. En het gezin telt verder nog twee zonen en een dochter. En uh, ja, de carrière kennen we natuurlijk. Hij brak door. Eerst met uh, Italiaanse liedjes omdat hij de Sound Mix Show won. En daarna ging hij over op Nederlands met zijn beroemde hit Meester Dromen zijn bedrog. En uh, nou, dat uh, was zijn doorbraak. En we uh, weten ja, sindsdien weet hoe het afgelopen is met hem. gaat goed met hem, Marco. Hij, uh, is van de, hij is van 1966, dus hij is uh, 41 jaar geworden. Ja. Hey, hey. Uh, 51 jaar natuurlijk, yeah, Jans. Oh 51. <laughs> ja, 51. Soms laat maar rekenmachine een in de... En ik vind dit, dit nummer, is een van de eerste die ik van hem draaide... dat ik bij CFM kon werken met dit neusprogramma. Ik vind het een gek nummer. Een van zijn beste, al zeg ik het zelf. Oké. Okay. Uit de startblokken. Een vooruitblik op... Zandvoort Lunch sport. Ja, we hebben hem aan de telefoon, hè, dames en heren. Onze uh, fantastische sportchef, sport van uh, CFM. <lacht> <lacht> Henny Rukert, dames en heren. En hij gaat ons het een en ander vertellen over uh, zijn programma van, uh, van morgen. Want morgen, uh, vrijdag, is het natuurlijk uh, stand voor het sport. En uh, wat ga je allemaal doen, Henny? Uh, Buongiorno. Buongiorno? Ja. Ja, Ja, joh, dat Ja, Domani, hè, domani. In een roeketje. Dames en heren, let u even niet op hun, let u maar even op mij. Informatie interessanti di bambino. Hé, hou op, jongens, we hebben geen ondertiteling. Uh, Wat een heerlijke tune, jongens. Wat een heerlijke tune, jongens. Wat Het is morgen gelukkig feest. Want, ja. dat heerlijk. Ja, dat vind je fijn, hè? Ga je ook tussen kerst en auto nieuw door of stop je ook even een paar ja, weken? Ja, ik, ik, ik ga wel door. Jij gaat gewoon Ja, door. meen je dat nou? Nou, wat een diehard. hoor. Wat een diehard. Ja, zo. Ik weet niet of er andere, andere mensen zijn. Maar uh, Charles bijvoorbeeld wil niet. Dus maak je wel een technische zin op de Ramallah ergens. Ja. Maar dat gaan we wel zien. Maar misschien kan jij dat doen, Ruud. Ik bedoel... Uh, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Je weet ja. maar nooit. Je weet maar nooit. Is Charles de morgen ook niet dan? Ja, morgen wel. Oh, morgen wel, oké. Okay. Ja. Goed. Nou, ik zie je in ieder geval morgen, want na jou kom ik. Ja, ah, goed zo. Ja, wij gaan morgen het Weihnachtsoratorium uitzenden, na jou. Dus, mooi, uh, dat, mooi, uh... mooi, mooi. Maar goed, uh, de sport. Uh, je commentaar op de verkiezing van sportvrouw, sportman en uh, sportploeg? Zal ik je eerlijk vertellen? Ja. Ik had er natuurlijk op gerekend dat Tom het zou worden. Ja. Maar toen niet dus... ...uitgeroepen werd tot sporten van het jaar... ...had ik toch een klein kraantje in mijn ogen. Ja. Kijk eens dat, er. Ja. ik ben te emotioneel bij de sport betrokken denk ik. Ja, jij bent echt natuurlijk ja. een man met een wielrenhard. Ja. Ja, nou, dat is toch niet erg. Die gehandicapte jongen is fantastisch. En uh, de ploeg natuurlijk. Ja, ja nee, Ik was helemaal mee eens. Oké. Okay. En, en sportploeg ook? Mm -hmm. Natuurlijk. Ja. Meiden zijn toch fantastisch. Tuurlijk. Ze spelen, ja. spelen beter dan, uh, dan die kindels. Nou, nah, dat is onzin. Je moet, je moet niet, niet, niet twee dingen vergelijken die niet hetzelfde zijn. <laughs> ik las een leuke spreuk op Facebook. 22 borsten zijn beter dan 11 worsten. Nou, dat is absoluut een feit. Dat is absoluut een feit. Geef mij maar, maar twee borstjes naar beter? hoor. Ja, ja, dat vind Heerlijk. ik ook. Die worst vind ik niks aan. Maar goed... Um... En, en verder nog, leuke dingen uh, over, wiel, over voetbal? Over, uh... morgen, morgen Morgen wordt natuurlijk. Uh, uh, allereerst hebben we als gast Ron Smit, de Zandvoortse wielrenner op leeftijd. die uh, de ene prijs naar de andere bij elkaar fietst. Ja. Geweldige gozer, iedere dag honderden kilometers aan het fietsen en aan het trainen. Nog steeds. Blijft ze dus een Zandvoorts voorbeeld. Ja, ja. Dan gaan we natuurlijk Joey uh, drommel, uh, proberen aan uh, de telefoon te krijgen. Want die heeft het dus gisteren het bevaarde Ajax uit de beker gekikt. ...door die penalty te houden... ...en geweldige reddingen te hebben in die wedstrijd. Zandvoorts jongetje... ...knalt Ajax uit het hoor. Hoe vind je ja. dat? Oh, dat wist ik nog niet. Ik heb het niet gevolgd. Ja. Nee, ik vind het schande. Ik vind het schande. Maar goed, geeft nee, nee, het. Nee, geen schande. Nee. Als je zo'n goede keeper bent, dan, dan verdien je te winnen. Ja. Oké, okay, dus... Dan, uh... heb ik, dan heb ik morgen... Uh, ...moet ik even goed nadenken... ...over Zandvoort gesproken. Nigel Berg... De grote uitbreker van de voetbalvereniging Zandvoort. De man die eigenlijk zijn team iedere week naar hoge prestaties... sleurt door zijn inzet en zijn geweldige techniek. En, vergis je niet, morgen luisteren, dames en heren... ...want we hebben de, de, de, de, de beste buikschuivste fluitketel... <tie> Keurling, je vrouw van Nederland, Dolly Tebiering. Oh? Die komt vertellen over haar 7-0 overwinning in de eerste wedstrijd. Ja. Om het het kampioenschap Keurling. Ik zet er even uit, want... <laughs> Ja, want dat heeft ze niet alleen gedaan, hè? Nee, ik we. Een, we, we waren met een geweldig team. Bra. Ja. Die rentje de jagers zat er ook bij, natuurlijk. Zeker, ja. ja en ja. uh, Bep Zweres en uh, gerry Rutte. Ja. Dus ja... ja het zijn eigenlijk allemaal. Wie doet je nog uh, wat, hè? Ja. Marius, hè? Ja. GELACH. <laughs> <laughs> maar die gaan dus, uh, die gaan dus op uh, voor het uh, buikschuifkampioenschap van Zandvoort. Uh, ja. Heb je, zijn, ze, zijn ze wel met z'n vieren door de dopingcontrole gekomen, of niet? Nou, die, die uitslagen zijn nog niet bekend. gaat die niet zo snel, hè? Ja, nee, gaat... Dat komt ik, ik heb begrepen dat het percentage alcohol in het bloed... Dat hadden ze wel al gezien. Dat was ontzettend hoog. Ja, ja. Nou, nee, we waren juist de nuchter bevonden. Ik <lacht> <lacht> had genoeg gezogen. <laughs> maar is nou weer eenmaal met het Zandvoorts wereldkampioenschap Curling toernooi. Ja, het ja. Ja, toernooi heet, heet het toch? Nee, nee, het, het uh, uh. fluitketelcurling uh, toernooi. Ja. Nou, daar gaan we het er mooi over hebben door. Is ja. goed. Goed. <laughs> nou, ik wens jullie heel veel plezier. Ik zie in ieder geval morgen wel even een schudden we elkaar even de hand. Want, ja, uh, uh, nou, de volgende week vrijdag. Ja, ja oké, okay, hartstikke goed. Afgesproken, Mark. Hè. Afgesproken. Doei hoi. Ja, Hoi. Dag Henny, doe je he, Tot morgen. Ik Ik denk een van de minder bekende werkjes van de groep Brad. Met natuurlijk David Keats. Gates. Eh, Keats. Gates. Been too long on the road. Prachtig nummer vind ik het. Heel mooi. Maar ja, zo dus af en toe ontdek je wel eens leuke dingen als je zo met je computertje bezig bent. hè? Zo is dat. Goed, het nieuws gaan we doen. Het regionieuws in dit geval. Nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. De recherche heeft in een onderzoek naar meerdere straatroven in Haarlem drie verdachten aangehouden van 15, 17 en 18 jaar oud. De verdachten boden via Instagram vuurwerk te koop aan en maakten vervolgens op locaties in Schalkwijk met de, afspraken met de kopers. De kopers, alle drie minderjarig, werden vervolgens onder dreiging van een taser... afgedwongen om geld te pinnen en moesten dit afstaan aan het drietal. Deze straatroven werden gepleegd op 2, 4 en 5 december jongstleden. De recherche stelde daarna een onderzoek in en kwam zo het drietal op het spoor. Ze zijn vorige week aangehouden en afgelopen vrijdag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Het Zandvoorts VVD-raadslid Jerry Kramer gaat de begeleidingscommissie Raadsonderzoek Watertorenplein leiden. Hij werd daartoe dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering gekozen. De commissie bestaat verder uit de raadsleden Joop Berendsen, Astrid van der Veld en Ruud Sandbergen. De vier commissieleden zullen het onafhankelijk bureau gaan begeleiden dat in opdracht van de gemeenteraad... Alle ins en outs rond de herontwikkelplannen van het Watertorenplein gaat onderzoeken. Te beginnen bij de verkoop van de toren in 2006. Zolang het onderzoek duurt, ligt de uitvoering van de plannen stil. Naar verwachting is het onderzoek in maart 2018 rond de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Even. De 23-jarige Gino T. uit Emuiden is dinsdag voor vijf brandstichtingen in treinen veroordeeld... tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Haarlem achtte bewezen... dat de Emuidenaar tussen december 2016 en april van dit jaar... voor problemen op het spoor zorgde... door in de toiletten van, papieren, door in de, toiletten van de treinen papieren handdoekjes in, de, in brand te steken... De treinpyromaan sloeg onder meer toe op het NS-station in Zandvoort. De heer T. werd begin april van dit jaar opgepakt... en dat was kort na een brandje in Amsterdam. De politie hield hem al enige tijd in de gaten. Zover het regionale nieuws. ben ik merkwaardig dat het de trein naar Zandvoort was die hij pakte. hè? Of hij pakt hem in Amsterdam. Of in Haarlem, Of hier in Zandvoort. Maar ze altijd diezelfde sprinten die hier te pakken Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, nou, ja. dat is hem ook opgebroken, zijn herhaling. Ik heb hem twee, twee gezien. Ik heb twee van die branden gezien. Ja, dat weet ik nog. Een, ja. Eentje een, toen je aankwam en één toen je weg wilde. Hè? Ja, één ja. keer, keer in Zandvoort en één keer in Haarlem. Oké. Okay. Ja. ja. Dus, nou, oké. Okay. Die is, is opgepakt. En die is, is voorlopig, is, daar zijn we voorlopig even. Ja, voorlopig, van voorlopig verlost. even. Ja, gerust. <laughs> ja. Zie ja. je hem luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, een zwak front boven ons land zorgt vandaag voor bewolkt en nevelig weer. Hier en daar komt ook mist voor en van tijd tot tijd zal er wat lichte regen en motregen vallen. De wind waait zwak tot hooguit matig uit het westen en wordt vanmiddag maximaal 9 of 10 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er ook opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarde dichtbij het vriespunt. Morgen verandert er ook heel erg weinig. Het is en blijft bewolkt met soms wat gemizer. Bij weinig wind wordt het dan een graad of 9. In het weekend en ook tijdens de kerstdagen komt er wat meer wind. Maar ja, voor de rest verandert er weinig. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. CFM Zandvoort. CFM Zandvoort presenteert.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 When a cold wind blows, it chills you, chills you to the bone But there's nothing in nature that freezes your heart like you of being alone It paints you with indifference Like a lady paints with rouge And the worst of the worst The most hated and cursed Is the one that we call Scrooge Yeah, kind as any And the wrath of many This is Ebenezer Scrooge Oh, there goes Mr. Humbug There goes Mr. Grimm If, If they gave a prize for being me. The winner would be him Old Scrooge, he loves his money The undisputed master of the underhanded deed He charges folks a fortune for his dark and drafty houses As poor folk live in misery <laughs> It's even worse for mouses Please sir, I want some cheese oh, He must be so lonely here He must be so sad. He goes to extremes to convince us he's bad. He's really a victim of fear and of pride. Look close, and there must be a sweet man inside. Nah. <laughs> there goes Mr. Outrage. There goes Mr. Sneer He has no time for friends or fun. He's a oh, that clear. Don't ask him for a favor, cause his nastiness increases. No crush of bread for those in need. No cheeses for us meces. There goes Mr. Heartless. There goes Mr. Cruel. He it never gives, he only takes. He lets it. his hunger rule. If being mean's a way of life, you practice and rehearse. Then all that work is paying off. Because Scrooge is getting worse. Yeah. Every day in every way. Scrooge is getting worse. Wat <laughs> is groot dit? Oh, dit is... <laughs> wacht nou even, joh. Ja, oké. Okay, uh, wat zei ik nou? Oh ja, ik zei dus gewoon... Ja, oké, okay, dat zei ik. Uh, dit is groot. De The Muppet Show of The Muppets met... Uh, met het geweldige lied uit die film. De Muppets Christmas Carol. Het verhaal van Dickens natuurlijk over Scrooge. Maar dan door de Muppets vertolkt. En ja, ik weet niet of je die video of die DVD kent. Maar zo niet, dan zou ik hem gewoon opzoeken. Want het is echt het leukste wat je kunt, kunt vertonen met, met de kerst. Echt geweldig mooi hoe ze dat gedaan hebben. Het hele verhaal met Michael Kane in de hoofdrol als, als, als Scrooge. En die man die doet dat zo geweldig. En dan dat, dat hele verhaal, die, die muppets eromheen. Het is echt vreselijk leuk. Ik draai hem elk jaar weer. Met, uh, ik heb hem nog op een oude VHS-band geloof ik. <lacht> elk, jaar, elk jaar draai ik hem gewoon. Want het is zo leuk. Artiest in het licht, dat ook nog. Een jingeltje schiet al voorbij, Nou, dan we het maar zo. Zonder jingeltje. Uh, Blueschitterist Albert King, dames en heren. En het is vandaag... Helaas, zijn overlijdensdag. En het heet Born Under a Bad Side. Het was uh, Albert King en, nee rustig jij, uh, Albert King was dat, een bekende Amerikaanse bluesgitarist geboren op, uh, even kijken hoor, dan moet ik even goed kijken, uh, geboren op 25 april 1923 in het plaatsje Indiana in de Amerikaanse staat Mississippi en de man overleed in Memphis, Tennessee, en dat gebeurde op 21 december 1992. Was een invloedrijke Amerikaanse bluesgitarist en zanger. We gaan er nog één artiest in het licht doen. Want ik heb er nog één. En uh, die gaan we dus nu ook dan maar even doen. Dan hebben we dat ook maar gehad. Dan, uh, hè? En dat is een Duitse meneer. En het liedje wat hij voor u gaat zingen. Dat zal u zeer bekend in de oren klingen. Maar het is van hem. Dat is niet anders. Artiest in het licht. Udo.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 Jurgens, diep meer deine angst. Ja. En, uh, ja, wij kennen het in Nederland natuurlijk allemaal, uh, van die hier haasjes Maar uh, nee, uh, het is oorspronkelijk van Udo Jurgens, die heeft het geschreven. En Udo Jurgens, die heette eigenlijk Udo uh, Jürgen uh, Bokkelman. <laughs> Bokkelman, hallo. Bokkelman. Ja, Bokkelman. een leuke blauwe, precies. Oh, nou ja. <laughs> uh -huh. Hij werd geboren in Klagenvoort. Klagenfurt moet ik misschien zeggen, in Oostenrijk. En dat was op 30 de, uh, september 1934. En hij overleed in Münsterlingen, dat ligt dan weer in Zwitserland... En dat gebeurde op 21 december 2014. een dus Duits, een Oostenrijkse componist, pianist en zanger. En hij had naast de Oostenrijkse eh, sinds 2007 ook de Zwitserse nationaliteit. En ongeveer 100 miljoen verkochte albums was Udo een van de eh, succesvolste entertainers in, het Duits, in de Duitsstalige eh, wereld. Zijn actieve carrière overspant bijna 60 jaar. Udo Jurgens, zijn muziek kan ergens worden ingedeeld tussen pop en chanson. Jurgens werd de eerste Oostenrijkse winnaar van het Eurovisie Zongfestival... en dat in 1966 met het prachtige lied Merci Cherie. Dan weet u dat ook weer. Ik ben nu weer helemaal op de hoogte van alles. Uh, dus kunnen we rustig door. Dit ja. is Tim Hardin. Lekker oud. If I were a carpenter. Nou, wat dan? Ik vond hier een spijker in de plank. <laughs> If I were a carpenter. You were you a lady? Would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying.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 Save my love for loneliness Save my love for sorrow I've given you my onlyness Give me your tomorrow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 en uh, even naar de klok. Oh, we kunnen nog heel even. Nou, hebben we nog een leuke van Cliff Richard voor u. So I've been told. Dat is oud. Van Cliff Richard samen met de. Uh, uh, rustig jij. Uh, hele oude met The Shadows. So I've been told heet het uh, liedje. Elton John. Ja, die, hebben, die, hebben, die draai ik eigenlijk heel weinig. Nou, laten we het dan eens goed maken. Little Queenie. Uh, little Genie. Genie. genie. genie. <laughs> ja, dat nou ja, maakt genie. Het uit. Ja, dat maakt uit. Queenie, Genie. Als je kan meekijken, dan gaan ze te corrigeren gelijk. Zo. Ik wel, ja. Zou je krijgen voor de laatste keer? <laughs> Eucalyptus? <laughs> Little Genie. En dat was helaas de laatste plaats. Voor ons van dit jaar. <hastan> nee. Nee, het. Ja, het is niet anders. Nee, zo is het. We moeten <hastan> het ermee doen, Dolly. Ja, ja, ja. Ja, het is Jan Ah, behoorlijk je het weet, is het 2018 en dan zijn we er weer. Nou, je moet je een beetje een rotzooi. ja ik heb die korte versie niet in deze computer staan oh dus uh, nee, vandaag zit zit in persoon. mijn eigen ding en die ja. zit hier niet dus uh, die ding nou dus dan uh, nou maar even een beetje nog belangrijk. maakt het allemaal ah, uit ja, geeft er niks. Oh, nou uh, het was uh, een leuk 2017 voor dit programma. We hebben het met plezier voor u gemaakt. Leuke collega's erbij gekregen. Ja, ook oh, dat nog. Ja. ja, zeker. Een Mooi team nu. Ja, zeker wat. Ja. Ja, nou, we hebben een heel mooi team. Ja. Waar zou die, Bart, ik Bart, ik gaan, waar zou die Bart toch aan joh? joh? Ik weet het niet. Hij nee. is er nog steeds niet. Nee, nee hij zou wel, wel zijn. Bart! Bart! Waar ben je? Bart, waar zit je nou? Bart! Wow. Zal toch niks gebeurd zijn? Ik hoop het niet. Nee, wat verdiend. Nee, nee. Beetje ongerust hoor. Ja, ik ook. Ja. Baad, geef even een belletje. Holy shit. Goed. Nou, in ieder geval. Uh, dit was het wat ons betreft voor dit jaar. Wij zijn ja. er weer uh, in de week van 8 januari. Gaat het programma weer met... Uh, als van ouds. Uh, als van ouds. Met frisse moed aan Kijk de gang. Oh, oh, met frisse moed. <laughs> Mevrouw tempier ik toch. Sorry hoor. Nee, nou, ik, eh, luisteraars, ontzettend bedankt voor, een, uh, voor het hele jaar trouw luisteren naar ons uh, superleuke programma. En uh, we hopen natuurlijk dat u allemaal 2018 uh, weer dagelijks tussen 12 en 2 aanwezig zult zijn en uh, mee zult luisteren met ons. Ga jij nou doen? Nou, dat hoort toch? Iedereen een gelukkig kerstfeest wensen. Tuurlijk. Met Bonnie. Met Bonnie. Tot ziens, de fijne jaar, de fijne feestdagen <laughs> en een, uh, een lekker nieuw jaar ook weer. En tot uh, de tot volgende keer. Volgend jaar! Fijne Dag! jaarwisseling. Fijne dagen!